Uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Kritiek Hof Amsterdam op mediaoptreden optreden raad Schalken. Eerste Franse doden door EHEC-bacterie. Renners to de France onderweg in eerste etappe. Het weer veel bewolking, vooral in het oosten en noordoosten. In het westen en zuidwesten ook kans op zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen meer zon en ongeveer even warm als vandaag. Tom Schalken stapt op als raadsheer van het Amsterdamse gerechtshof. Hij zegt in NRC Handelsblad dat de rechtbank hem in de zaak... tegen PVV-leider Wilders schandalig heeft behandeld. Schalke was een van de raadsheren die besloten dat Wilders vervolgd moest worden. De president van het Amsterdamse gerechtshof, Leendert Verhey, vindt het jammer dat Schalke nu zo naar buiten treedt. Ik vind dat uh, Schalke dat niet zo naar buiten had moeten brengen. En uh, Ik begin dus maar gelijk met te zeggen dat ik daar ook niet op inga... op zijn waardering van wat er gebeurd is... Uh, ik wil vooral daarvan zeggen dat ik vind dat uh, binnen de rechtspraak uh, niet geoordeeld moet worden over het werk van collega's. Niet publiekelijk geoordeeld moet worden. En ik snap heel goed dat dat soms heel lastig is. Je kunt als uh, raadsvier, zeker als je ergens bij betrokken bent wel eens heel veel uh, last hebben van wat er in de publiciteit gebeurt of van wat er om je heen gebeurt... Maar de aard van je werk brengt nu eenmaal beperkingen met zich... als het gaat om wat je daarover in de publiciteit kunt zeggen. Waarom moet dat binnen de kamers blijven? Nou, zoals ik al zei, dat hangt, te, dat hangt samen met de aard van onze functie. De samenleving zit er niet op te wachten dat rechters... openlijk rollenbollend over straat gaan, mekaar bekritiseren... Uh, wij hebben in onze rechtsstaat er groot belang bij dat rechterlijke uitspraken worden gerespecteerd en geaccepteerd. ook als je het er eens een keer niet mee eens bent. En uh, dat mag je dus zeker van uh, raadsheren en rechters zelf vragen. Het gaat dus, wat mij betreft, om het aanzien van de rechtspraak. Schalken voelt dat natuurlijk zelf ook aan en heeft niet voor niks uh, ontslag. Hij wil dus vrij zijn om te zeggen wat hij wil en wat, wat hij vindt en wat hij denkt. Hij is nu dus vrij om te zeggen wat hij vindt en denkt, vindt u niet? Nou, om te zeggen. Onslag nog niet verleend. Hij heeft uh, het ontslagverzoek pas afgelopen donderdag bij mij ingediend. Toen had het interview al plaatsgevonden en hij wist dus dat uh, het interview vandaag gepubliceerd zou worden. Uh, Zo'n ontslagverzoek uh, gaat naar de Koningin en uh, het zou eigenlijk wel, wel levend zijn geweest om op zijn minst daarop te wachten. Maar los daarvan, ik vind dat je ook kort nadat je uh, afscheid van zo'n functie hebt genomen, van zo'n ambt... dat je dan ook niet vrij bent om alles te zeggen wat je wilt. Dat hoort nou eenmaal bij de aard van ons werk. Ik zeg daar maar van, abeldom verplicht. Dus u vindt, uh, iemand, een uh, rechter, moet ook als hij geen rechter meer is... zwijgen over wat hij heeft meegemaakt? Ja, misschien niet eindeloos, maar wel de eerste tijd. President Lenert Verheij van het Amsterdamse gerechtshof. Tom Schalken wil bij ons niet reageren op zijn vertrek. Ook in Frankrijk is nu iemand overleden die besmet was met de EHEC-bacterie. Het slachtoffer is een vrouw van 78... die ruim een week geleden met nierproblemen werd opgenomen in een ziekenhuis in Bordeaux. Ook zes anderen uit deze regio werden ziek. Ze hadden allemaal een salade met rauwe kiemen gegeten. De bron van de besmetting was lange tijd onduidelijk. Uiteindelijk bleek dat de bacterie in kiemgroenten zat. Door de EHEC-bacterie zijn in Duitsland de afgelopen tijd meer dan 40 mensen overleden. Hogeveen kampt met een inbraakgolf. In de eerste zes maanden van dit jaar is er in de Drentse plaats al 198 keer ingebroken. En dat is volgens de politie 75 keer meer dan in het hele jaar ervoor. In het begin denk je van: hé, hey, dat is een van, de, van de, de golven, inbraken die dan na een poosje weer stopt. Maar in dit geval zie je dus dat het doorgaat. Dus wat wij nu doen, is de burgers van Hogeveen vragen: van. Uh, jullie hebben een probleem, wij doen ons uiterste dus best. Help ons daar alsjeblieft bij. In Hogeveen is een speciaal recherche-team al enige tijd bezig... om alle zaken in kaart te brengen. Het merendeel van de inbraken schrijft de politie toe... aan plaatselijke criminelen die goed bekend zijn in de Drentse plaats. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Thailand gaat morgen naar de stembus en de premier lijkt te gaan verliezen. Hij waarschuwt voor de terugkeer van Taksin Shinawatra, die vijf jaar geleden werd afgezet door militairen. Als hij terugkomt, heeft Thailand een probleem. Politiek is een vak apart... Als premier van Thailand moet je zo kunnen praten. Een stem voor de Democraten is een stem voor stabiliteit, voor vooruitgang. En als leidster van de oppositie klinkt je zo. Wat de kiezers ook beslissen, wij zullen ons erbij neerleggen. Je zou bijna zeggen dat dit normale verkiezingen zijn in Thailand. Maar achter deze mooie praatjes woedt een vuile oorlog. Het middelpunt van die oorlog is nog altijd thaksin china -Rab een steenrijke, populaire ex-premier die vijf jaar geleden is verdreven in een militaire koep. Hij woont nu in het buitenland. Maar dat betekent niet dat hij niet meedoet met de verkiezingen. De oppositielijster is namelijk Yinglak, zijn jongste zus. Ze is Daxins zus en leidt Daxins partij, maar zegt toch dapper dat ze met Daxin niks te maken heeft. We bellen elkaar alleen als een broer en een zus. Hij belt om me op te bellen. Yeah, dat is alles. Geen mens die dat natuurlijk gelooft. Vooral premier Abyss ziet niet. Die vecht dus niet tegen Ying Luk in deze verkiezingen. Hij vecht tegen Taksin. Als hij campagne voert, verandert zijn toon. Ying Luk heeft het zo weinig mogelijk over haar broer. En dat lijkt te werken. Zij staat in alle peilingen ver voor op de premier en kan dus zondag zelf de nieuwe premier van Thailand worden. Als dat gebeurt, wordt het hier oorlog. Sommige mensen staan er al klaar voor. Bij de Makawanbrug in Bangkok vinden we een bekend tafereel. Een protestkamp, een kampement, tenten, podiums. Klapstoeltjes en klapvee. hemden. De woordvoerder van de demonstranten voorspelt niet veel goeds. He going to get getting worse. Het wordt alleen maar erger. Als Luck wint en haar broer amnestie geeft, natuurlijk gaan we dan de straat op. Of course, the law church will go on the street and protest them immediately. Een grijze actievoerster zegt het wat minder diplomatiek. Als die crimineel van een taxin terugkomt gaan we de straat op en vechten we tot we dood zijn. Hmm. Reportage vanuit Thailand van correspondent Michel Maas. In Rotterdam is bischop van den Hente geïnstalleerd als bischop van Rotterdam. Hij volgt Van Luin op die het bisdom Rotterdam zevende jaar heeft geleid en met pensioen is gegaan. Van de Hende was vijf jaar bischop van Breda. Het gebeurt zelden in Nederland dat een bischop van bisdom verandert. In Arnhem is het belangrijkste deel van het nieuwe centraal station opengegaan. Het tijdelijke NS-station kan nu worden afgebroken. Veel reizigers ergerden zich aan dat tijdelijke station... omdat ze jarenlang gebruik moesten maken van noodtrappen en omleidingsroutes. Het nieuwe station moet helemaal klaar zijn in 2013. Voor veel Nederlanders is dit weekend de zomervakantie begonnen... en dat betekent drukte op de wegen richting het hopelijk zonnige zuiden. En dan is het vooral zaak om onderweg geen pannen te krijgen. De AWB helpt daarom vakantiegangers bij de grens met een laatste check. Jeroen de Jager vanaf het servicepunt bij grensovergang Hazeldonk. De caravan wordt op de weegschaal gezet. Er kentekenbewijs bij. We denken dat alles goed is, maar er zit er veel in. Nee, we hebben niet zoveel bij ons. We houden van basis kamperen. Dus, uh... Hij komt uit op uh, 69, zei hij. Ja. Ja. 69. 69, ja. Even kijken wat hij mag hebben. 1000 kilo. Dus dat is uh, prima. Ja, we zijn helemaal, uh, helemaal goed. Uit uh, onderzoek blijkt dat 1 op de 5 automobilisten de afgelopen 3 jaar een keer uh, met pech langs de weg heeft gestaan tijdens de zomervakantie. En maar de helft van de automobilisten laat de auto voor de vakantie ook uh, controleren bij de garage. Er is weer een gevalletje. Een Volvo uit. Welk jaar? 95. En u reed vanochtend weg en toen wist u al dat er iets vanochtend, aan de hand was? Uh, toen uh, reden we weg en toen uh, wilde ik richting aangeven geven en toen, uh, toen deed hij het al niet. Toen uh, dacht ik, uh, ik had op het internet al gezien dat ze hier stonden. Dus ik dacht ik kan twee dingen doen, nu de ANWB bellen. Of gewoon even doorrijden, want het was een geitje. Dus uh, ik dacht, uh, ik rijd maar door naar Hazeldonk en dan kijk ik daar wel even of, het, uh, of ze het kunnen maken. Michel Ponsen. U bent wegenwachter? Ja, klopt. In Breda. Komt u nou gekke dingen tegen? Ja, heel veel gekke dingen. Wat dan? Uh, we, we hebben net een auto gehad die we eigenlijk niet verder wilden laten rijden. Omdat het helemaal onverantwoord was om die meneer met zijn kindjes door te sturen naar Marokko. En dan ja. laat u hem toch gaan? Ja, maar we hebben hem niet aan de gang gemaakt. Goedemorgen. U bent onderweg naar? Uh, Belges Ardennen. Klein stukje. Ja, een klein stukje. Ja. Mooi op uh, tijd vertrokken. Uh, ik zag dat hier checkpoints waren. Bij uh, Maastricht en hier. Ik denk, nou, laten we eens even kijken. Uh, ik rij het eerst met deze caravan, dus ik ben benieuwd. Of u hem niet te zwaar beladen heeft. Ja. Dat klopt, ja. 30 kilo uh, zit u eronder. Hij heeft nog 30 kilo uh, laadvermogen over. Ah, goed, heb ik het goed ingeschat. Kun je ja. nog iets mee terugnemen? Ja, <laughs> mag mijn vrouw en kinderen mee terugnemen. Ja, dat zou ik zeker doen. Ja, ja. ja. Hey, ja. Hey, bedankt. Alsjeblieft. Ja. Hey, ik wens jullie een prettige dag. Uh, okay, Goede vakantie. Ja, dank je wel. Dag. Sport. Bij de strijd om de Champions Trophy in Amstelveen... spelen Nederland en Zuid-Korea tegen elkaar. Beide ploegen hebben aan een gelijk spel genoeg om de finale te halen. Het zou dus wel een saai duel worden, was de verwachting. Klopt die verwachting Gerrit de Groot? Absoluut niet hoor. Want Nederland heeft daar zelf al na 28 seconden in deze wedstrijd een einde aangemaakt. Het is overigens nu rust en Nederland leidt inmiddels met 2-0 tegen Korea. Kim Lammers scoorde na die 28 seconden. En zes minuten geleden was het Carlijn Welten die voor 2-0 zorgde. En dat betekent dat Nederland eigenlijk op een in een fortuin zit op weg naar die finale. Nederland heeft aan een gelijkspel genoeg. Mag hier niet verliezen. Korea heeft het wat dat betreft wat beter. Mag hier met twee doelpunten verschil verliezen. En die twee doelpunten staan nu op het Board. Dus ik denk dat in de tweede helft Korea alles en alles zal geven om in ieder geval een doelpunt te maken. Waardoor de marge ten opzichte van Argentinië, die als derde een beetje op de loer ligt, wat groter wordt. De marge om de finale te halen. Nederland dus in ieder geval, ja zou je zeggen, op weg, veilig op weg naar een finale door een 2-0 winst. Overwinning moet ik zeggen, geen overwinning, 2-0 voorsprong bij de rust op Korea. En de Tour de France is begonnen. De caravaan is eh, nog rustig onderweg van Passage du Guan naar Mont de Zaloulet. Over 191,5 kilometer. Verslaggever Gio Lippens. Na die passage du stond de toerdirecteur uit de auto van de toerdirectie, Christian Prudhomme. Hij liet de vlag vallen en toen mochten de renners vertrekken. En toen kregen we meteen een demarage. Demarage van drie man, Jeremy Roy, Fransman van Française des Jeux. Dan hebben we Perique Quimeneur van Europe, Car en, jawel hoor, een Nederlander. Vacan Soleil maakt in ieder geval waar dat het hier als vrij aan de Tour de France wil beginnen. Lieve Westra van Vacan Soleil, zij rijden op dit moment met zijn drieën aan de... De leiding. Kijken we naar het verschil, laatst gemeten verschil. 3 minuten en 38 seconden op een rustig voortkabbelend peloton. De eerste valpartij hebben we ook al gehad. Niet op de Passage Gua, maar wel in de neutralisering. We hadden de valpartij van André Grijpel midden in het peloton. Kwakte die tegen het asfalt. Het valt allemaal nog wel mee met hem. Hij werd even behandeld door de toerarts en kon zijn weg vervolgen. Maar als je dan valt, val dan in de wedstrijd zelf en niet in de neutralisering. André Grijpel dus weer op de fiets. Hij rijdt in het peloton. Het peloton doet het rustig aan... En die drie, ja, ze kunnen al rustig met elkaar keuvelen met nog 180 kilometer te fietsen. Zit toe! En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, want op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... er staat 4 kilometer file tussen Laren en Eenbrugge. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Weert Noord en Marhezen... 3 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij. Ook op de A2, maar dan Amsterdam richting Den Bosch... tussen Maase en Knopend Oude 2 Twee kilometer door de wegwerkzaamheden daar. En door wegwerkzaamheden op de A67 Venlo richting Eindhoven... tussen Velden en Knopend Zadenheiken. 3 kilometer. A325 ten slotte Nijmegen richting Knopend Velperbroek. Tussen Elst en Gelredoom. 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Het Hof in Amsterdam is uiterst kritisch... over het mediaoptreden van Raadje Schalken. In Frankrijk is voor het eerst iemand overleden... door de EHEC-bacterie...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 Peter De Biek. 14 minuten over 2. Goedemiddag en welkom. 14 minuten over 2, 14 minuten over 1. Ik wil u niet uw hele dag verpesten. Goedemiddag dus en welkom bij Tros in Bedrijven, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Dienik Verburg, die had het vast goed gedaan. Ze is nu met vakantie. En daarom presenteer ik het vandaag alleen. En ons programma is ook iets korter. Dat heeft alles te maken met de Tour de France. Radio Tour begint om twee uur. Zometeen gaan we het hebben over de laatste ontwikkelingen bij TomTom. Tom. En ook bespreken we de forse toename van terugroepacties van ondeugdelijke producten. Maar we beginnen met sportsponsoring. Want met de start van de Tour de France vandaag... begint ook een van onze werelds grootste sponsorevenementen. Van Raboekploeg en Vakant Soleil tot de hele karavaan die aan de mens voorbij trekt. De sponsornamen zullen weer van de fietsen en dus ook van uw televisiescherm afspatten. Waarom bedrijven zich zo graag willen laten zien bij een sport... en of dit ook echt geld gaat opleveren... daarover gaan we praten met Bob van Oosterhout... marketeer bij Sport Marketing Bureau Triple Double. Goedemiddag. Goedemiddag. Over wat voor bedrag hebben we het in Nederland... als we het hebben over sportsponsoring? Nou, dat bedrag leek een aantal jaren lang uh, de magische grens van 1 miljard te doorkruisen. De kredietcrisis heeft ervoor gezorgd dat het even iets is teruggevallen richting de 800, 850 miljoen. Maar dat gaat uh, toch op korte termijn de 900 miljoen bereiken. Mm. En, en dan hebben we het over, want we kennen het natuurlijk allemaal van het voetbal... En van het wielrennen, maar waar gaat dat dan eigenlijk precies over? Sportsponsoring. Is dat over alle sporten een beetje verspreid? Ja, natuurlijk is voetbal uh, by far de, de, de, de zwaarst gesponsorde sport. Maar uh, wanneer we kijken naar uh, budgetten die ook in uh, de top van het schaatsen... Uh, de wielersport waar we het zo, zojuist over hadden... Hè, de, de, de Rabo-wielerploeg met een budget van tussen de 15 en de 20 miljoen euro... een uh, vakantse dat ook uh, in totaal met een budget van ruim 8 miljoen euro draait... Um, nou ja, sporten als uh, uh, uh, de top van het basketbal, dat gaat inmiddels ook over een paar miljoen. Uh, hockey, dat gaat over uh, tonnen, CQ, een miljoen per club. Dus uh, ja, de sport is zich aardig aan het ontwikkelen, ook over de volle breedte. Uh, ja, u noemde net uh, de Raboploeg, uh, het, het viel op. Stork Technical Services heeft zich uh, opeens gemeld daar, bij de Raboploeg als subsponsor. En dan ben je een van de zoveel, geloof ik. Hè, van. Ja, sommige ploegen hebben soms wel uh, tussen de uh, 10 en de 20 verschillende subsponsors. Maar wat moet Stork Technical Services met de Raboploeg? Nou, dat is eigenlijk een heel uh, logisch verhaal... want je ziet regelmatig van dit soort technische bedrijven... dan wel bedrijven van wie de producten of diensten... nou niet bepaald als heel erg sexy worden gezien. Maar du moment dat je kunt aangeven dat je een verhaal kunt vertellen... waaruit blijkt dat je betrokken bent van, bij een van dit soort uh, mooie sponsorplatforms... Ja. in dit geval wielrennen, Rabo Wielerploeg, Tour de France... en je kunt dan naar buiten toe, naar klanten en relaties en consumenten uitleggen... wat jouw aandeel is in het functioneren van zo'n ploeg dan is dat een geweldig platform om aan je merk te bouwen. Ja, dan nou mogen mensen uh, wel met een vergrootglas voor de televisie uh, gaan zitten. Want hoe zien ze nou dat stork? technical services, überhaupt de Raboploeg uh, sponsor? Nee, dat is uh, op het eerste gezicht zeker kijkend naar, uh, de, verslag, of naar de wedstrijden in, uh, op tv, is dat niet te zien. Dus je zult in dit geval als sponsor ook heel erg hard moeten werken om uh, de koppeling aan die Rabobouw-wielerploeg en dat wat jij doet, mm -hmm. het verhaal daaromheen om dat mm -hmm. over de bühne te brengen. En, en, maar, maar moet je een verhaal hebben dan? Uh, ja, nou ja, zeker wanneer je, zoals ik net al zei, misschien uh, niet het meest sexy product hebt. Wat is, het, uh, wat is het product van Stork Technical Services? Ja, dat zijn er volgens mij ontzettend veel. Ik, denk dat, uh, ik, denk, ik weet dat Stork een bedrijf is wat je zou kunnen vergelijken op een aantal fronten met een, uh, een reus als DSM. En dat is misschien in dit kader wel een heel erg leuk voorbeeld. Uh, de gemiddelde Nederlander denkt bij DSM, ja wat doen ze nu eigenlijk precies? Hm. Maar uh, du moment dat DSM in één keer uh, vorig jaar rondom 50... Vancouver, de Olympische Spelen, kan roepen van kijk eens die Bob daarboven, uh, die hebben wij eigenlijk van A tot Z mee ontwikkeld. Ja, dat wordt dan in één keer wel heel erg tastbaar. Nou, dat is ook wel een lekker voorbeeld dat je noemt die Bob die ze hebben ontwikkeld. Want die Bob die ging helemaal niet naar beneden. Nou, die Bob ging wel, maar de bestuurder, de piloot, die, uh, die, die ging niet. En ja. dat, dat maakt dit voorbeeld eigenlijk des te leuker. Want uh, het grappige was dat ondanks het feit dat de Bob niet omlaag ging... Mm -hmm. in het hele voortraject het verhaal al verteld was. En het ja. DSM in dit geval zoveel free publicity had opgeleverd, dat verhaal rond die bob... dat eigenlijk de exercitie al meer dan geslaagd was. Ja, dat zeggen marketeers zoals u zeggen dat altijd natuurlijk. Hè, want dat is ook hun handel. Het heeft zoveel free publicity opgeleverd. Kan het meten? Ja, natuurlijk kun je dat meten. Je hebt tegenwoordig eh, ontzettend veel professionele PR-partijen eh, op eh, de markt... die werkelijk iedere vermelding, zowel in de krant als een vermelding op radio... dan wel op internet, dat wordt echt eh, minutieus bijgehouden allemaal. En... Dan uh, in het plaatselijke suffetje waarderen we op 250 euro. Als we een uh, regionale krant halen, ja. is het opeens 1000 euro. Gaat het zo? Ja, zo wordt naar gekeken. En het grappige is dat je dan in algemene zin uh, kon, kunt concluderen, al jaren... dat uh, sponsoring van sport uh, niet alleen relatief goedkoop is. Uh, omdat je, wanneer je via traditionele vormen van reclame... hetzelfde effect wilt bereiken, dan heb je echt beduidend meer centjes nodig. En dat zit hem in het feit dat sport mensen in het hart raakt. Dus op moment dat je je koppelt aan zo'n rabo-wielerploeg, zeker in deze fase rond de tour, en je gaat er leuke dingen omheen doen met jouw klanten en relaties, of leuke dingen met je eigen personeel op kantoor, dan heeft dat veel meer power dan wanneer je dat op uh, traditionele wijze voor elkaar moet brengen. Mm. En dat is ook weer gemeten? En dat wordt ook weer gemeten, ja. Ja, ja. ja, dat kan ook niet meer anders, want het gaat natuurlijk om zo ontzettend veel geld. Dan strappen uh, mensen er niet in bedoeld. Nee, het moet effect hebben. Het wordt, de, het wordt aan de lopende band gemonitord allemaal. Want uh, nogmaals, anders dan zijn deze investeringen niet meer verantwoord. En ploegen die uh, gesponsord worden... Maakt het die ene jota uit door wie eigenlijk? Uh, of het nou mayonaise of uh, pingpongballen is? Nou, ik denk dat er veel uh, sporters zijn... die daar inderdaad wat uh, onverschillig in zouden kunnen staan. Maar het is ook de taak van de sponsor... om ervoor te zorgen dat er een relatie ontstaat... met zo'n team of met een sporter... waardoor zo'n sporter zich realiseert... dat hij uh, niet zonder zo'n sponsor kan. En het mooiste zou zelfs zijn... wanneer een sponsor ook uh, concreet... een soort van toegevoegde waarde biedt aan het team. Zoals je net... Uh, met het Stork voorbeeld uh, kwam, zo zijn al die suppliers rondom een wielerploeg bijvoorbeeld... ja, die leveren iets, een dienst, een product, uh, uh, dat ook echt nodig is. Geef rond, eens een voorbeeld. Uh, nou, uh, bedrijven die bijvoorbeeld uh, uh, voeding, uh, sportdrank, materialen, kleding, uh, uh, vervoer... Uh, dingen die echt nodig zijn om zo'n ploeg oh, te oh. kunnen laten functioneren. En op het moment dat je dan een stukje van de credits naar je toe kunt trekken wanneer uh, zo'n ploeg succesvol is, dan, dan heeft dat voor jouw merk natuurlijk heel veel uh, impact. Oh. Dus mayonaise komt niet in aanmerking voor het sponsoren weer van zo'n uh, op Nou, dat is een heel interessant voorbeeld uh, wat je geeft. Want uh, ik zou me kunnen voorstellen wanneer ik mayonaisefabrikant ben en uh, je hebt een enorme sfeer uh, rondom je product hangen: van goh, dit is ongezond. En jij zou eigenlijk willen laten zien van, goh, kijk eens, onze mayonaise is om die, die en die reden eigenlijk niet eens zo slecht. Dan mag je af en toe best een keer een likje van nemen. Mm. Dan is juist een associatie met een platform als sport heel erg interessant. Ja, en dan doet het er niet toe dat je liegt dat je barst. Nou, je moet niet liegen dat je barst. Dat, oh. doe, je, dat doe je ook niet in reclame. Dus dat <laughs> kan ook niet in sponsoring. Nee, maar goed, zo'n voorbeeld, natuurlijk is uh, mayonaise niet gezond bij een sportprestatie. Nee, maar het gaat aan de andere kant in sportsponsoring... wel ook om contrasten. Uh, wij mogen zelf uh, de uitvaartverzorger Dela begeleiden... als uh -huh. hoofdsponsor van het Nederlands Damesvolleybalteam. Ook, ook geen sexy merk natuurlijk. Uh, ook geen sexy merk. Uh, sterker nog, een merk dat af en toe de kampen had... met een, een, een herfstgevoel uh, om zich heen. En, wat ja, is een herfstgevoel? Nou, het gevoel wat ontstaat bij de dood. Hè. Daar praten we niet graag over met elkaar. Oh. Dat gaat om eng, bar, taboe, grijs, grauw. Terwijl Dela wilde laten zien, nee wij zijn een merk, eh, hoe raar het misschien ook mag klinken, dat midden in het leven staat. En juist die koppeling aan zo'n team frisse, vlotte, ambitieuze volleybaldames heeft gemaakt dat eh, mensen die eh, van deze sponsoring op de hoogte zijn, heel anders tegen het merk Dela zijn gaan aankijken. En dat heb je in sportsponsoring nodig. Ja, merkt u dat bij uh, het onderbrengen van bijvoorbeeld Dela... dat eerst mensen zeggen, ja, we, we, we, hallo, wat moeten we hiermee zeggen? Ja, eigenlijk euh, zijn dat in mijn ogen de meest uh, kansrijke vertrekpunten. Op het moment dat je twee partijen aan elkaar koppelt... Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen of de koppeling moet zo logisch zijn... dat mensen meteen in hun brein de link leggen en zeggen van... goh, wat goed. Of het zou eigenlijk gevoelsmatig zo onlogisch moeten zijn... dat je ook mensen kunt gaan uitleggen waarom het eigenlijk wel heel logisch is. Dat zijn eigenlijk de twee... Heeft u daar een voorbeeld van, van dat laatste? Uh, nou, ik vind bijvoorbeeld ook, uh, kijkend naar, um, ja... Kijk, een ander uh, project dat wij mogen doen is de Liga schaatsploeg. Mm -hmm. uh, van voorheen Marianne Timmer. Mm -hmm. uh, Liga is een puur uh, vrouwenproduct. Een product dat in 80, 85 procent van de gevallen door vrouwen wordt gekocht. En Liga wilde laten zien van, goh, wij zijn een, een, een verantwoord tussendoortje voor vrouwen. Laten we dat eens gaan uitdragen door een uh, schaatsploeg te gaan sponsoren. Mm -hmm. uh, de eerste vrouwelijke schaatsploeg die er is in, uh, in Nederland. En uh, dan gaat het niet zozeer om die namen op dat pak en die namen op de boarding in Tiaf. Het ging er Liga veel meer om, om naar buiten toe, onder andere via de commercial die veel mensen wel op tv hebben gezien, om te laten zien en te vertellen van kijk eens, uh, um, uh, dit gaat om vrouwen. En alles wat vrouwen op een dag doen, opstaan, naar hun werk gaan, uh, het huishouden, uh, voor de kinderen zorgen en een lekker tussendoortje. past daarbij. En dat verhaal is voor Liga veel belangrijker dan even een paar reclamebordjes of een naam op een pak. Doet het uh, voor de meeste sportploegen toe... door wie ze uiteindelijk gesponsord worden? Of hebben ze zoiets waar het geld is van harte welkom? Kan me niet, kan me niet schelen wat? Uh, ik denk dat het in de sport nog regelmatig uh, zo gebeurt... Uh, zoals je net schetst, maar ik vind wel dat de sport zich zou moeten realiseren... dat de aard van de sponsor die ze hebben... een enorme toegevoegde waarde ook heeft voor het merk dat ze zelf zijn. Dus ik vind dat ze wel degelijk op zoek zouden moeten zijn... naar merken die versterkend werken. Er was een tijdje dat die sponsor dan ook genoemd werd... opeens in de clubnaam. Dan had je AMVJ, weet ik het, en zo ging het door. Ja. En dan, na twee jaar, was die sponsor weg. En dan was het opeens... Uh... Ja, lik mijn vestje en hetzelfde weer. Ja. Is die tijd voorbij eigenlijk? Uh, nou, in de zaalsporten zie je dit uh, nog steeds gebeuren. Uh, af en toe is er ook geen touw aan vast te knopen hoe het allemaal in elkaar zit. Uh, ik weet nog dat op een bepaald moment, twee, drie jaar geleden, Amsterdam Basketbal de hoofdsponsor uh, uh, Eclipse Jet My Guide Amsterdam, ABC Basketbal. Echt waar? Nou ja, dan weet je natuurlijk. Ja, dat, zo heten ze toen. Dat waren twee bedrijven. Zegt dan niet iemand tegen ze, jongens, dit doen we niet goed? Nou, ik vind uh, Bergen op is ook een leuk voorbeeld. Ze uh, hebben overigens een mooie sponsor, maar uh, de club in Bergen op op Zoom heet inmiddels... Uh, World Class Aviation Academy Bergen op Zoom Giants Basketball... <laughs> Ja, dat gaat een supporter, een fan natuurlijk nooit roepen. Nee, natuurlijk niet. Maar wie wel Nashua dan? Den Bos was een begrip. Ja. En Veenstra Flyers en Broder Martinez. Ja. Maar dat zijn ook allemaal sponsorships die jarenlang hebben geduurd. Ja. Het was zelfs zo dat toen Nashua sponsorde... of stopte met sponsoren in Den Bos en uh, uh, de club was twee sponsors verder, Canoe Jeans... toen zat het publiek nog steeds op de tribune Nashua te scanderen. Ja. Dus het gaat ook om lange adem in dit soort gevallen. Ja, maar dit, dit, dit, hoef je die sponsors... Ik, ik probeer niet eens de naam te herhalen die u net noemde. Uh, dat, dat kan je ze toch uitleggen? Dat werkt toch nooit? Nee, uh, nogmaals, tenzij je echt bewust gaat... voor een, uh, voor een lange termijn uh, relatie. Ja. Uh, inmiddels wordt uh, de basketbalclub in Den Bosch door Eifel gesponsord. Dat heet inmiddels Eifeltowers. Maar dat is inmiddels al, uh, even uit mijn hoofd, een 8, een, 9 een jaar zo. Ja, maar goed, en dan, dan, dan gaat het beklijven. Het. Ja. Uh, we hebben het tot nu toe over de grote jongens gehad. Maar ik neem aan de slager, de bakker, uh, het café... Uh, ook de plaatselijke voetbalclub of de handbalclub of enzovoort. Uh, ja, dat sponsor. is een heel interessant uh, aspect. Is dat een interessante markt? Uh, ja, absoluut. Uh, terwijl het MKB eigenlijk sportsponsoring nog niet voldoende heeft ontdekt. En dat is jammer, want wanneer je praat over sportsponsoring uh, met uh, MKB'ers... dan ontstaat inderdaad heel vaak het gevoel van... goh, we hebben het dan over een bordje langs een hockeyveld of een shirtje in het, uh, in het voetbal. Um, terwijl eigenlijk het MKB uh, heel erg zou kunnen leren... van hoe de grote Nederlandse bedrijven op een professionele manier met sportsponsoring omgaan. En vertaal dat naar je eigen situatie met eigen budgetten... Want want sport kan zoveel, zeker ook op lokaal regionaal niveau... voor jouw merk betekenen. En dat wordt onvoldoende gerealiseerd. Maar gebeurt het wel veel? Of, of zijn winkeliers en middenstanders eigenlijk toch wel huiverig hiervan. Nou, je merkt dat op middenstandsniveau... Uh, sportsponsoring nog iets ongrijpbaars heeft. Zo van, dat doe je uit luxe. Dat doe je alleen als je wat ja. centjes over hebt. Ja. En op het moment dat het dan wat lastiger wordt... ja, hoe kan ik het me dan permitteren om op dat shirt te staan... of iets met die voetbalclub ja, te doen? Ja, want normaal gesproken hebben ze natuurlijk het gevoel... en zo komt het ook tot stand dat ze het doen... omdat ze die voorzitter uh, kennen van de tennisvereniging... of uh, daarmee ja. biritsje, of kan niet schelen wat. Toch? Ja, en ik blijf erbij dat... dat, dat ook op het hoogste niveau absoluut wel valide argumenten zijn. Er wordt altijd geroepen tegenwoordig van ja, sportsponsoring als hobby van de baas, het is not done. Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat er aan de ene kant een hele goede strategische gedachte moet zijn, maar dat tegelijkertijd een bepaalde passie, een bepaalde betrokkenheid echt wel versterkend werkt. Dus ik vind ook dat die MKB'er, die mag best iets doen bij een uh, sportclub, omdat hij uh, uh, iets heeft met de voorzitter of met het bestuur of welke zakelijke relatie dan ook. Maar ga dan vervolgens wel ook echt iets met dat platform voor hem doen. Richting je eigen personeel, richting je klanten, uh, in je communicatie. Doe er iets mee, want sport heeft natuurlijk zo ontzettend veel elementen die kunnen scoren en uh, die worden onvoldoende benut. Oh. Tot slot, wie is de gedroomde sponsor voor het Nederlands eigenlijk, Als u het onafhankelijk van wat er nu aan de gang is, als u het zou mogen zeggen. Er moet een nieuwe sponsor komen. Nou, ik vind ING een, een, een, een, is natuurlijk al een fantastische sponsor, uh, past ook mooi, groot internationaal Nederlands merk, uh, dat was Nationale Nederlander ook best wel, maar ja, ik denk dan al snel natuurlijk aan internationale grote Nederlandse merken als Philips, Shell, uh, Albert Heijn, dat soort partijen. Hartelijk dank, we zijn weer iets wijzer geworden. En uh, tegen het MKB is dus de boodschap. Sponsor, die uh, met kleine bedragen is het meestal. Het lokale club, het brengt het wel op. Absoluut. Hartelijk dank. U hoorde sportmarketeer. Bob van Ooster. Het ging de over sportsponsoring. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 Nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trostinbedrijf.nl er wordt op dit ogenblik gehockeyd voor de Champions Trophy in Amstelveen. Nederlandse dames stonden bij rust voor met 2-0. Gerard de Groot, nu? 2-0 nog steeds, Peter, in een stadion. Weinig MKB'ers hier op de boorden. Grote multinationals, Ja, ja. ja, ja. Banken, banken, bekende biermerken en, ja, zeg het maar, accountantskantoren en dat soort mannen. Grote auto's ook rond het veld hier. Het en geld allemaal... komt goed terecht. Dat geld komt hartstikke goed terecht. Bij de Nederlandse vrouwenploeg bijvoorbeeld op weg naar de finale van deze Champions Trophy morgen. Dat zal dan waarschijnlijk gaan tegen Korea. Alhoewel, als er nog één doelpunt meer wordt gemaakt door Nederland en Korea scoort niet... dan is Argentinië de tegenstander in de finale. En dat zou eigenlijk, eigenlijk wel een mooie finale zijn. Een uh, reprise, een, een herhaling van de finale van het uh, wereldkampioenschap, het laatste wereldkampioenschap in Rosario, in Argentinië. Maar Nederland, ook knap stom natuurlijk, als ze het zover zouden laten komen, of niet? Ja, dat denk ik wel. Beide ploegen begonnen aan deze wedstrijd uh, met de wetenschap, dat ze een gelijkspelletje genoeg hadden om morgen weer tegen elkaar te spelen in de finale van deze Champions Trophy. En dan denk je, nou, dat zal wel een remise worden. Ze zullen wel een gelijkspelletje uittikken. Nou, Nederland maakte daar al na 28 een, een einde aan, aan die illusie. Kim Lammer scoorde 1-0, zette natuurlijk Korea op scherp. Korea kreeg veel kansen in de eerste helft, kon niet scoren. Nederland wel, het was 2-0 met de rust. En Korea moet nu, om die marge een beetje veiliger te maken, op jacht naar een doelpunt. Korea heeft genoeg hoor aan een 2-0-nederlaag, want dan gaat het aantal doelpunten gescoord tellen. Dat zijn er voor Argentinië 5 en voor Korea 6. Ze hebben dan allebei een doelstaldo van 0. En dan zou dus Korea alsnog in de finale staan. Maar als Nederland met een marge van 3 gaat winnen, van Korea vandaag, dan staat Argentinië morgen in de finale tegen natuurlijk Nederland. Want Nederland mag hier niet verliezen, heeft dan een gelijkspel genoeg. Nou, dan moeten de Koreanen nog drie keer scoren. Ik zie dat niet gebeuren. Nederland wel in de problemen op dit moment komt een strafcorner tegen. En ik zei het, Korea heeft de kansen gehad. Korea gaat natuurlijk op jacht naar een treffer om te kijken of ze in ieder geval morgen die finale tegen Nederland kunnen spelen. Maar voor Nederland is het op dat moment nog steeds, want deze strafcorner gaat mis, 2-0. Dankzij de treffers van Kim Lammers en Carlijn Welten. Gerard de Rood, vanuit Amstelveen. Als er daar wat gebeurt, meldt hij zich weer. We gaan het over iets anders hebben. Over Tom Tom, de Nederlandse marktleider van navigatieapparatuur. Die ging deze week hard onderuit. De lieveling van minister Verhagen die TomTom Tom vaak roemt om als het voorbeeld van succes en innovatie werd op de beurs in een weekje tijd een kwart minder waard. En dit alles omdat het bedrijf voor de tweede keer in korte tijd een winstwaarschuwing moest geven na tegenvallende verkopen van routeplanners. En volgens velen een teken dat de hoogtijdagen van de Nederlandse high-tech-lieveling, dat die voorbij zijn. Of dat ook zo is, daar gaan we het over hebben. Met Jos Versteeg, analist bij Theodor Gielissen Bankiers. Goedemiddag. Zijn Goedemiddag. de problemen inderdaad zo ernstig bij TomTom? Tom? Nee, ik denk niet dat het zo verschrikkelijk is, hoor. Dat we echt TomTom Tom al moeten afschrijven. Het is wel een forse tegenvaller. En, ja, dat zie je ook terug in die koersval van 25 procent. Nou, is die terecht? Ja, ik denk het wel hoor, want we hebben wel wat meer winstwaarschuwingen gehad op de beurs in de afgelopen weken. Maar die waren toch zeker niet zo ernstig als TomTom. Tom. Want TomTom Tom, die moest melden dat de omzet nou met 15 tot 20 procent daalde. En de winst ongeveer halveerde. Dus ja. dat, is een, uh, dat zie je niet vaak. Dat is een forse, forse waarschuwing. Je hoeft niet een heel groot waarzegger te zijn om te beseffen wat hier aan de hand is. Uh, veel smartphones... Leveren eigenlijk daarbij onmiddellijk een navigatiesysteem. Stugger nog, die navigatiesystemen die werken hartstikke goed ook. Uh, ja. Dan wordt het heel lastig voor TomTom. Ja, en dat, uh, dat hadden ze zelf ook al gezien inderdaad. Dus daar waren ze al heel hard mee bezig om zich daaraan aan te passen. En een van de dingen wat ze, waardoor wij eigenlijk nog niet zo heel negatief over TomTom waren... is dat ze heel hard bezig waren om met contracten te krijgen voor inbouwnavigatiesystemen. Hm. Ze hadden vrij goede contracten met Renault, maar onder andere ook met Fiat en met Toyota. Waardoor ze dus TomTom rechtstreeks aan de automobielfabrikanten konden leveren. Ja. En die automobielfabrikanten die willen vooral TomTom's inbouw inbouwen in, in de wat goedkopere merken. Ze willen niet concurreren met die dure systemen die BMW's en Mercedes en zo vindt. Zijn die systemen veel duurder en beter? Nou, ze zijn zeker niet beter, maar ze zijn wel veel duurder. En um, nou, een van de dingen die erachter zitten, is dat automobielfabrikanten... die willen een systeem pas in een auto hebben... als ze zeker weten dat het lang meegaat. Minimaal tien jaar, omdat een auto tien jaar meegaat. Ja. En normale consumentenelektronica gaat maar een jaar of vijf mee. Dus het is al heel knap van TomTom... Tom, dat ze apparatuur hebben ontwikkeld... wanneer Renault uh, gelooft dat dat zeker tien jaar meegaat. Maar TomTom Tom moet dus iets nieuws verzinnen... om aantrekkelijk te blijven, want anders worden ze begrijp ik toch ook een beetje van u, succesievelijk steeds verslagen... door die uh, smartphones en steeds meer gratis weggegeven apparatuur. Ja, dat is inderdaad zo. Nou, de ene tactiek is dus te zorgen dat ze uh, verkocht, verkopen aan automobielfabrikanten... dus dat Tom toms gelijk al in de auto ingebouwd worden. Maar ja, op dit moment wordt, uh, nou, ik weet het niet... maar ik denk dat 80, 90 procent van de auto's die op de markt komen... die komen gewoon nog altijd zonder navigatiesysteem op de markt. Ja. En die gaan tien jaar mee... Dus voorlopig blijft er nog een heel groot deel van het wagenpark... zonder ingebouwde navigatieapparatuur zitten. En dat, daardoor blijft er nog heel lang... Een markt voor navigatieapparatuur. Wat nu het punt is, is TomTom Tom heeft de afgelopen jaren... fors geïnvesteerd in een systeem waarbij je real-time navigatie hebt. Uh, dat is eigenlijk ideaal, want als je in een stad rijdt... en je wil naar een andere stad... En dan, uh, dan, dan, dan rekent hij TomTom uit hoe je het beste kan rijden... en hoe je het snelst kan rijden. Ja. Dus hij houdt dus rekening met verkeersopstoppingen ergens in Amsterdam. Langs geeft omleidingen. Ja, dat geeft hij. En dat is een hele, hele nieuwe markt eigenlijk voor ze. Want uh, ja, als je uh, als forens uh, elke dag naar je werk gaat je onder andere de weg wel, maar je weet niet waar de files staan. En dat is een heel goed systeem. Nou, daar hebben ze nu een jaar is dat op de markt. Er hebben ze een jaar lang een abonnement bij gegeven. Moet je een tientje per maand dacht ik voor betalen. En ja, als je op een route elke dag rijdt waar best vaak opstoppingen zijn, is dat ideaal. En het punt is nu dat dan ja, nu dat een jaar ongeveer op de markt is, komt rond deze tijd komen die verlengingen. En dan gaan ze kijken dus of ze ook die vaste inkomstenstroom eruit kunnen krijgen. Ja. Uh, minister Verhagen noemde het bedrijf ook een, uh, ja, een oogappel in de zin van innovatie. Waar is TomTom Tom mee bezig? Hebben jullie daar enig idee van? Want je zal toch een volgende stap moeten zetten, denk ik. Ja, ze zijn voornamelijk bezig met dat real-time navigeren. Maar... Ik ben het niet met minister vragen eens dat dat zo innovatief is. Hoor. Want dat is niet echt de rocket science, zoals je dat zou noemen. Dan zou ik veel eerder uh, naar ASML kijken. Dat is pas echt de rocket science. En dat is, een vel, denk ik, een veel belangrijker bedrijf voor de Nederlandse economie. Dus dat, dat om niet echt. Het is eigenlijk meer een, een, een, een verkoper, een retailer bijna. Het is vrij eenvoudig. Ze laten die kastjes in elkaar zetten in Taiwan. En ze bouwen er wat software omheen. Maar het is niet echt superhoogwaardige technologie, hoor. Zitten er gigamarges op, eigenlijk, op het, uh, het kastje? Ja, er zitten redelijke, redelijke marges op. Maar uh, ja, de afgelopen kwartalen is dat wel naar beneden gegaan. Oh. Want waar ze onder andere last van hadden... is dat dus die dure systemen waar je zo'n abonnement bij kan nemen... Dat, dat de consument liet dat even liggen... en gaf toch de voorkeur aan wat goedkopere systemen. Want ze onderkennen ook wel dat er concurrentie is... met uh, de smartphones waar gratis navigatie op zit. Alleen, die tomtoms zijn speciaal gemaakt voor in de auto. Ze hebben altijd terecht het voorbeeld... dat op elke smartphone zit ook een, uh, een camera. Maar heel veel mensen kopen toch nog een kleine elektronica. Cameraatje erbij. Omdat die voor het doel voor specifiek fotograferen, toch beter is. En dat werkt ook zo met een TomTom -tom in de auto. Maar het blijft heel lastig je natuurlijk te verdedigen tegen zoiets. Dat ja. gratis weggegeven wordt. Ja, dat is waar. Maar je moet er zorgen dat je dus echt veel beter bent. En dat ja. is nou wel, dat vind ik echt wel jammer. Want dat nieuwe systeem, dat HD Traffic, dat real-time verkeersinformatie, dat is echt een hartstikke goed systeem. Maar ja, ze hebben ook niet echt het geld om grote tv-reclames te doen en campagnes te voeren om dat aan de klanten duidelijk te maken. Of hebben ze ook niet het geld om om werkelijk uh, zeg maar te vernieuwen en dus veel onderzoek te doen. Ja, ze hebben wel behoorlijk wat geïnvesteerd hoor, in de nieuwe systemen. En dat hebben ze nu net uitgerold in, uh, in heel Europa. Dus ja, daar, is, daar zou je eigenlijk nu van moeten gaan oogsten. En dan is het nu dubbel zuur dat mensen dus de voorkeur geven aan een iPad of een iPhone in plaats van een TomTom. Uh, -tom. Ja, want is dat de directe concurrent? Ja, dat is wel de, daar concurreren ze mee. Ze hebben natuurlijk ook de pech dat de consumentenbestedingen... ja, vlak zijn hè, in Europa, maar ook in Amerika. De consumenten hebben het sowieso in Amerika moeilijk... die moeten schulden afbetalen. En ze worden nog eens een keer extra gepakt door de hoge benzineprijzen in Amerika. Want dat tikt in Amerika veel harder aan omdat er minder belasting op zit. Mm. En dan, heb, dan denkt de consument van... van ja, ik moet toch maar ergens op gaan bezuinigen. Nou, dan koop ik maar of geen systeem of een wat goedkoper systeem. Dus er zit wel een cyclisch... Effect nog in bij Tom Tom. Het is natuurlijk wel heel terug om te zien in wat voor record tempo je als lievelingetje op de beurs weg kan zakken tot uh, iets wat als een beetje als een sukkelaartje beschouwd wordt. Ja, het, is, het is een heel volatiel fonds en het is aan de andere kant ook jammer dat ze een one-trick pony zijn. Ze doen alleen maar navigatiesystemen en dat is uh, daar zonde. de ben je als bedrijf ook wel erg kwetsbaar. En zeker in die consumentenelektronica. Dat is een moeilijke markt waar je zomaar vergeet. Kijk maar naar Nokia bijvoorbeeld. Dat is een, uh, misschien in, in, in het in een veelfoto van, er uh, ja. was vroeger ook helemaal in... en dat kwijnt helemaal weg Ja, nou, Maar die hebben er nog tien jaar over gedaan... om ja. deze positie uh, ja, kwijt te raken. Bij TomTom Tom is dat sneller gegaan. Dat is sneller gegaan, maar ze hebben ook nog een, uh, een concurrent in Amerika... Garmin, ja. die is eigenlijk daar de marktleider. Ja. Maar ik denk toch, als je de systemen vergelijkt... van wat ze kunnen, dan is, heeft TomTom Tom een grote voorsprong... en ik denk dat ze uiteindelijk... TomTom ziet er ook in qua vorm geen veel mooier uit dan Garmin. Ja, ja dus ze, hebben, ze hebben echt nog wel kans hoor. Ik zou ja. ze zeker nog niet afschrijven. Ja. Is het uh, ook nog eigenlijk een overnamekandidaat... of is het echt een Nederlands bedrijf dat ook Nederlands wil blijven? Of doet dat er eigenlijk helemaal niet toe? Ja, dat is wel, zeker voor aandeelhouders is dat wel belangrijk... want dan zou je een mooie premie kunnen krijgen... in ieder geval een stuk hogere koers dan die nu staat... En Harold Gordijn heeft een paar maanden geleden in een Britse krant... ik meen de Sunday Times, gezegd dat hij benaderd is voor een overname. Of overnames zelfs. Uh -huh. En uh, ja, heeft hij heeft er niet zo'n trek in. Het is natuurlijk wel een, een, een iets andere zaak dan een gemiddeld bedrijf op de beurs. Omdat uh, het management bijna de helft van de aandelen in handen heeft. Dus zij hebben een groot, uh, voor een groot deel de sleutel in handen... als ze overgenomen willen worden. Ja, maar dus is het voor hun ook extra aantrekkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Toch? Ja, tegen een goede prijs, als er een goede prijs zou zijn. En ik kan me voorstellen er dat bijvoorbeeld... Zijn echt kandidaten? Ja, aanvankelijk was Microsoft was wel een, uh, een mogelijkheid. Die hadden niet echt eigen kaarten. Google heeft wel, uh, Google Maps, die heeft wel zelf kaarten. En Nokia heeft uh, Naftek gekocht, ook een navigatieapparatuur of een, navi een kaartenproducent. En, uh, maar Microsoft werkt nu samen met Nokia, dus daar, die is denk ik niet meer een kandidaat. Maar je zou ja. kunnen denken bijvoorbeeld aan Samsung of uh, LCI of uh, een, een Aziatische telefoonproducent. Of misschien zelfs Sony, die uh, ook in die consumentenelektronica zit. Dus er zijn wel, uh, zijn wel zeker mogelijkheden hoor. Dus het komt goed met Tom, Tom. Ja, ik denk het wel. Ik zou het zeker niet uh, afschrijven. Hartelijk dank. U hoorde Jos Versteeg van Theodor Gielissen Bankiers. Het ging dus over de problemen en ook hoe ze daaruit zouden moeten komen bij het navigatiebedrijf. Tom. Tom dank u. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. Speelgoed met loodhoudende verf. Laptops die spontaan in brand vliegen. En steeds vaker moeten onduidelijke producten worden teruggehaald. Het afgelopen jaar steeg het aantal zogenaamde terugroepacties in Europa zelfs met 13%. Zo blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Commissie deze week. Kostbaar, maar vooral ook enorm schadelijk voor het imago van een bedrijf. En toch blijken nog veel bedrijven hier slecht op voorbereid. Daar gaan we over praten met Jeroen Spanbroek, consultant bij verzekeringsmakelaar Mars. Welkom. Uh, volgens het rapport is er dus een forse stijging van 13% dat is gewoon wel fors van producten die teruggehaald moeten worden, hoe komt dat? Uh, dat, heeft, dat komt door een aantal redenen uh, de producten worden makkelijker traceerbaar, uh, maar ook een aantal lidstaten. Wat bedoelt u daarmee? traceerbaar? dat producten makkelijker terug te, te vinden zijn in de markt, dus op het moment dat een bedrijf een product in de markt zet uh, dan moet het ook wel mogelijk zijn voor een bedrijf om de producten terug te halen en door een makkelijker Traceerbaarheid, traceability, uh, zijn bedrijven ook eerder geneigd om gewoon die producten ook uh, dat weet ik een actie te nemen om een uh, terugroepactie te beginnen, omdat de, uh, U de kans op dat succes de fabrikant is. zijn eigen producten moet kunnen vinden. Ja, absoluut. Ja, is, is, dat is dat problematisch dan? Uh, nou, als je praat over uh, productafzet in meerdere landen, misschien meerdere continenten, uh, je ziet vaak dat in de in de, zou ik maar zeggen, de supply chain, de keten zelf, dat daar productcodes nog wel eens worden, uh, ja, een ander etiketje krijgen. Uh, dus dit, dat kan best wel leiden tot problemen om je al jouw producten in die markt terug te vinden. En dan is natuurlijk het uh, nadeel daarvan dat je als producent de markt intreedt en, en, en aangeeft we gaan producten terughalen, hmm. maar ze dan niet kan vinden. Ja. Uh, en dat, dat is dan nog veel, vele malen negatiever. Ja. Dus ik denk enerzijds... Terugroepacties in de krant zeggen jongens er is iets aan de hand. Is dat niet genoeg dan? Nee, de, de, de, ik maar zeggen, de cijfers die de onderzoeken die hebben gekeken naar wat de respons is op die advertenties. Nou, Ik denk dat, wij, dat u en ik allebei denk ik, ook wel eens wat advertenties voorbij zien komen. En dan ook denken van, nou god, het zal wel. Uh, ik moet zeggen, uh, zelf is dit mijn specialisme. En dan is er, kijk er ik met niet met yoghurt of zoiets. Top? Ja, is er een ja. yoghurt. De kans dat je dan echt ook echt in, in, de, in de koelkast gaat kijken... van heb ik die yoghurt, um, die is klein. Dus dat is een heel klein percentage. Er zijn onderzoeken, uh, percentages variëren van 20 tot 30 procent ongeveer. Uh, dat consumenten echt daadwerkelijk reageren op die advertenties. Oh. Dus dat is ook een, um, moet zeggen... vanuit de onderzoeken die wij zelf doen... De, de, bij de klanten waar wij adviseren over... He, hoe organiseer je een product recall, ja. hoe kun je erop voorbereiden... Um, dan, dan hameren wij daar ook op van... He, heb niet te veel vertrouwen uiteindelijk op die advertenties. Je moet ze plaatsen, hè? ook vanuit wetgeving. Als je publiek de markt in gaat, dan moet je dat ook kenbaar maken aan het publiek. Maar je moet er zelf echt achteraan. Heeft die stijging ook te maken met dat de regels veel strenger zijn geworden? Uh, de regels zijn op zich niet zoveel strenger geworden. Afgelopen jaren natuurlijk wel. Er is op Europees niveau is de General Product Safety Directive geïntroduceerd. Uh, die is bedoeld om zou ik maar zeggen, in alle lidstaten uh, een gelijke wetgeving te krijgen... over nou ja, wat is een veilig product zelf. Een, een definitie al. Daar begint het al. Wat is een definitie van een veilig product. En dan ook nog eens... Uh, dat een, een verplichting bij de lokale uh, lidstaten neer te leggen... dat zij dat achter, achter die producten aan moeten. Zij moeten zorgen dat er veilige producten op de markt uh, ja. uh, verkocht worden. Als het niet zo is, dan moet een, uh, moet een land ook daadwerkelijk actie ondernemen. Ik las in een rapport dat het... Ik geloof 47% van de producten die waar het fout gaat... dat die uit China afkomstig zijn. Klopt dat? Ja, dat is nog wel een groter aantal. aantal. Oh. richting de 60%. Dat heeft natuurlijk ook te maken met gewoon het, het handelsvolume... wat uit de regio daar, daar komt. Uh, aan de andere kant zie je daar wel degelijk... een kwaliteitsaspect uh, uh, daarin terugkomen. Uh, ik denk dat veel bedrijven, Westerse Europese bedrijven... er eigenlijk ook achter zijn gekomen van... God uitbesteden naar lage lonen landen prima kostenbesparend uh -huh. effect, ja. maar eigenlijk nou ook weer uh, zien dat er behoorlijke extra additionele kosten bij komen kijken omdat ze uh, additionele kwaliteitscontroles moeten uitvoeren, uh, producten worden vaker teruggehaald en nu zie je ook dat er zelfs bedrijven zijn die zien en dan zeker praten over Amerikaanse producten, de grote multinationals, die zeggen God, als het dan misgaat en op grote schaal misgaat, meerdere landen misgaat... dan moeten wij een teruggaanactie organiseren. En het kost zo verschrikkelijk veel geld... dat we dat meenemen in de beslissing om wel of niet uit te besteden. Ook logisch natuurlijk. Ja, de... ook een, absoluut een logische. Maar... Want, want het kost niet alleen geld om het terug te gaan. Dat kost je ook veel geld qua reputatie, of niet? Ja, abso absoluut. Ja, het kost gigantisch. Zeker als je praat over aanmerken. Uh, er is door, uh, door Mars uh, in, uh, in samenwerking met de universiteit uh, in, uh, in Groot-Brittannië een onderzoek gedaan naar beursgenoteerde bedrijven die in dat soort uh, crisissituaties doormaakten. Nou, en dan hebben ze gemeten aan de hand van de aandelenkoers. Van hoe handelen die bedrijven en hoe reflecteert zich dat in die aandelenkoers? En dan zag je eigenlijk heel duidelijk twee groepen terugkomen, wat wij noemen de recoverers, dus bedrijven die er bovenop komen, en de non-recoverers, bedrijven die structureel, zal ik maar zeggen, qua beurskoers onder blijven uh, uh, presteren. Nou, dan zie je daar eigenlijk dat als je goed bent voorbereid als organisatie op een product recall... en dat betekent de juiste draaiboeken klaar hebben staan... weten intern wat voor acties je moet ondernemen... hoe je daarop moet anticiperen... het juiste team hebt klaarstaan... dat je dat ook terugziet uiteindelijk in het imago, de bedrijfsnaam... Mm. Uh, en het, het schadebeperkende effect daarop... Uh, dat zie je gewoon terug. Laat me raden. De meeste bedrijven hebben natuurlijk helemaal niet zo'n terugroep nee. Uh, nee. ideeën. weten, hebben geen team klaarstaan. hebben geen idee hoe het moet. Nee, absoluut niet. En uh, daar eet u goed van, neem ik aan als bedrijf. Ja, absoluut. Dat ik, ik zou liegen als dat, uh, als dat niet zo zou zijn. Ja. Uh, ik denk wel dat er een groeiende tendens is bij bedrijven. Die zeggen, God, we zien nou een aantal hele grote partijen dat soort acties uitvoeren. Dat kost een hele hoop geld. En dan praten we echt over tientallen miljoenen euro's. Uh, waarbij bedrijven zien, ja, dit kan ons ook gebeuren... Want omvang ja. van een bedrijf zegt helemaal niets. Je, je kan een Philips van deze wereld zijn, maar echt de kleinere Nederlandse bedrijven hebben dit soort dingen ook meegemaakt. En we hebben zelfs bedrijven gezien die failliet zijn gegaan aan dit soort Wat, uh, nog eens een voorbeeld? Uh, een voorbeeld zijn met name in Amerika te vinden in de vleessector. Uh, waarbij er uh, besmet vlees uiteindelijk op de markt is uh, terechtgekomen. Uh, en daar zijn bedrijven over de kop gegaan door de claims die daaruit voortkomen. Uh, dat is een groot verschil eventjes, denk ik, om uh, helder te maken tussen Europa en Amerika. Europa praat je qua kosten over. Echte terughaalactie, dus een stukje Transport, het vervangen van de producten, een stukje winstderving. Dat zijn allemaal hele kleine componenten in Amerika. Daar is de grootste component uiteindelijk de juridische de kosten die je maakt, uh -huh. maar zeker ook de claims die je krijgt van consumenten. En ja. dat is in Europa anders. En dat is in Europa per, per als... was zo verhaal. Per jij ik, was Waar absoluut. Het helemaal, ja, het water ja, dat was vergiftigd of. Absoluut. Ja, twee andere hele mooie voorbeelden die ik zelf vind is zijn, zijn Martel met uh, speelgoed. Uh, oh. Nee, nee, dat zijn de Fisher Price uh, producten. Uh, speelgoed is een hele grote categorie qua teruggroepacties, hè? ook omdat het een, uh, een gevoelige doelgroep betreft, kinderen. Dat uh, de bedrijven kijken er heel uh, snel mee ja. uit. Maar Martel was natuurlijk eentje die had. Uh, bijna zijn hele productie. Uh, uitbesteed in China. Um, en daar zijn een aantal uh, dingen gebeurd. Waaronder dat er lood in de verf op de producten zijn ja. terechtgekomen. Ze hebben meerdere recalls moeten doen. En dat heeft ze echt uh, tussen de 20 en de 30 miljoen. Want je wordt gewoon een onbetrouwbare partner. Zeker voor ouders met kinderen is dat uh, essentieel. Absoluut. En dan is het belangrijk dat je ze dan als bedrijf laat zien hoe je kan handelen. Ja. En dan moet je eerlijkheid en volledige eerlijkheid uh, in de media tentoonstrijden. Ja, en, en dan stapt u binnen en dan zegt u. Begin vanaf het allereerste moment, neem ik aan met de grootst mogelijke openheid van zaken. Ja. Ik, ik denk dat dat ongeveer het advies is waarmee dat je stapt. Dat is absoluut het belangrijkste advies. Openheid van zaken, maar ook laten zien dat je als organisatie... dat het een prioriteit is van de organisatie. Mm. We hebben bedrijven gezien um, waarbij uh, uiteindelijk... Op, op lokaal niveau als management werd, uh, werd gecoördineerd. En dat, werd ook, dat zag het publiek ook. Die zagen ook van god, wat, hoe kan dit? Nou dat eigenlijk een lokale manager zo'n groot probleem uh, coördineert... Um, terwijl de grote baas, de CEO uiteindelijk, zich daar niet in mengt. En dat is eigenlijk ook een van de lessen die je zegt... zorg dat je op, op het hoogste niveau uiteindelijk ook uh, uh, de mensen het woord laat voor. De CEO, uh, general manager... Het lijkt uh, een beetje op het verhaal over de, de olieverspilling in de Mexicaanse golf. Ja. Wat u zegt. Ja, absoluut, absoluut. Daar zagen we natuurlijk, hè. Um, destijds de CEO van, van BP, die ging uh, op vakantie, die ging zeilen. Ja. En het eerste wat alle media doen, is daar heel breed verslaan, van god, deze man, hè. gigantische milieuschade, maar deze man gaat lekker op vakantie zeilen. En dat is natuurlijk, hè, dat moet u wel binnen de context plaatsen, maar niemand doet dat op het moment dat ze een zeiljacht zien en de betreffende meneer daar zien. Nou, dat hè. moet je helemaal niet binnen daar... de context plaatsen. Je hebt het er gewoon te zijn. Zo simpel is het toch? Nou, absoluut, absoluut. Je kunt er als maar, je kan er al kan als CEO niet altijd 24-7 zijn. En zeker niet als je over een periode van, van maanden uiterste, praat. Zeilen is absoluut het uiterste. Zouden we ook nooit adviseren om okay, dat maar om wel te doen. Door... <laughs> nee, maar wel waterskiën? Kan. Het is belangrijk dat je laat zien als bedrijf zijnde, als, als, als, als CEO... Yo, wij sta, ik sta er, um, Ik ben aanspreekpunt, ik sta het publiek... mijn consument sta ik te woord... en ik, het is een prioriteit van onze organisatie. Hartelijk dank voor dit lesje. U hoorde Jeroen Spanbroek van verzekeringsmakelaar Mars. Het ging dus over het belang en het eerlijk zijn bij terug op acties. Dank u wel. Dan is aangeschoven Willem Overbos van MKB Service Desk. Zoals iedere week nemen we met hem de belangrijkste en opvallendste ondernemersnieuwtjes door. Er is iets aan de hand: een hele hoop wetswijzigingen per 1 juli. Nooit geweten dat 1 juli überhaupt een datum was die ergens belangrijk voor was. Ja, twee Behalve keer. voor de Tour de France dan. Ja, die begint inderdaad op 2 juli al. Ja, ja precies. precies. Nee, 1 juli en 1 januari, dat is de andere datum, zijn twee uh, jaarlijkse data waarop wetswijzigingen worden doorgevoerd. En uh, nou, ik denk dat het goed is om er een aantal even uit te lichten. Ik wil dat er vier kort benoemen. Uh, de belangrijkste, zeker ook in de vakantieperiode, is dat uh, het minimumloon... Uh, is verhoogd per 1 juli. Hoeveel? Met, uh, je moet nu bij uh, jongeren vanaf 23 jaar en ouder... minimaal 1435,20 euro betalen. Zo, maar hoeveel procent meer is dat dat heb ik niet precies voor Net je uit, gelukkig om te weten eigenlijk. Ja, dit is het bedrag in ieder geval inclusief 8% vakantiegeld wat het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid elk jaar doet of twee keer per jaar ja. is de minimumlonen vaststellen en we hebben de uitgebreide tabellen waarin precies staat met hoeveel procent op mkb bij dus daar staan. Ja, daar kun je ze even teruglezen. Tweede belangrijke wetswijziging we ondernemers echt wat aan hebben althans in ieder geval de startende ondernemer of de ondernemer die een BV wil oprichten vanuit een eenmanszaak of een VOF. Je had drie eisen waar je moest voldoen bij het oprichten van een BV. Dat was natuurlijk de inschrijving in de Kamer van Koophandel, euh, de notariële acte van oprichting en een verklaring van geen bezwaar van het ministerie van Justitie. Die laatste die is er nu af. Dus dat scheelt enerzijds tijd en anderzijds ook geld. Dus de dus mooie... georganiseerde misdaad heeft vrij spel. Iedereen kan weer een BV oprichten. Fijn. Inderdaad. Nou, dan hebben we dat ook gehad. Ten derde, het kabinet heeft gisteren aangekondigd dat het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een periode van één jaar verlaagd wordt van zes naar twee procent. Dat is natuurlijk mooi voor consumenten die een, een huis willen kopen het komende jaar. Even een snel rekensommetje. Een koopsom van 200.000 euro. 6% overdragsbelasting was 12.000 euro. Nu met 2% is dat 4.000 euro. Dus daar heb je toch even 8.000 euro bespaard. En daar gaat het natuurlijk om. Die 8.000 euro ga je weer investeren in je huis. En dat is natuurlijk prachtig nieuws voor ondernemers in de bouw, makelaardij, woninginrichting en schilders. Die kunnen waarschijnlijk aan de bak het komende jaar. Tot slot van het overzicht even de uh, juristen. De kanton. Dus juristen mochten bij de kantonrechter procederen tot 5000 euro. Dat is nu verhoogd tot 25.000. Nou, je komt vooral bij de kantonrechter als het gaat over ontslag van werknemers, uh, conflicten op huur, huurkoop. Uh, en natuurlijk incasseringen van incasseren van vorderingen. Nou, nu is dat bedrag dus verhoogd tot 25.000 euro. Daarboven heb je pas een advocaat nodig of als je bij de rechtbank uh, moet gaan procederen. Dat is natuurlijk goed nieuws, want een jurist is over het algemeen goedkoper dan een advocaat. En uh, Dat kan zo ja. 50, 60, 70 euro per uur schelen. Nou, ondernemers, doen daar je voordeel mee. Zo is dat. Dan gaan we het even hebben over de Kamer van Koophandel. Minister Verhagen die heeft bekendgemaakt, dat schijnt de baas te zijn, nooit geweten... Uh, dat de heffingen voor ondernemers per 2012 met 10% omlaag gaan... Wat betekent dat? Dat hij een hoop mensen af gaat laten vloeien? Of dat, dat te weinig mensen lid worden? Nou, hij heeft, uh, hij heeft in, januari, sorry, in februari aangekondigd dat hij uh, de Kamers van Koophandel... sowieso flink wil gaan reorganiseren. Huh? Hij wil van 12, hè, nu heb je in elke provincie 12 afzonderlijke vestigingen. Die worden samengevoegd tot één groot orgaan. Uh, onder naam ondernemerspleinen. En ze willen in de komende uh, drie jaar de totale heffingen uh, verlagen met minimaal 25 procent. Dus Verhagen die gaat door mm -hmm. totdat er 25 procent af is. Nou, Dat is natuurlijk ook weer voor ondernemers prima nieuws. Jaarlijks betalen we met z'n allen zo'n 200 miljoen. En per ondernemer, bedrijf ongeveer 40 euro. En een, een BV 144 euro. Nou, daar weer 10% vanaf. En dat wordt dadelijk 25%. Dus dat is goed nieuws. Overigens, je betaalt niet alleen maar voor die registratie in het, het handelsregister. Maar ook voor een stuk lobby in de regio. Het stimuleren van eh, het doorstromen van verkeer, informatievoorziening. Toch zijn er vergeluiden van, heeft dat hele gedoe maar op, hè? Ja. ja dat zijn ook, Waarom is dat? Nou, dat, ik denk dat het voortkomt uit het feit dat de Kamer van Koophandel natuurlijk enerzijds eh, zich heel breed heeft bezig, bemoeid met allerlei zaken... die enerzijds door lobbyorganisaties gedaan zouden kunnen worden. Zoals Emke BNVNO-NCW en ook in de regio eh, de lobby gevoerd wordt. Aan de andere kant is het zo dat ze ook door de verschaffing van informatie... vanuit KVK.nl en aanpalende diensten heel veel zaken deden... die ook door het bedrijfsleven konden worden opgepakt. Nou ja, en daar gaan ze steeds minder in doen. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. So, Willem, en dan nog eentje aansluitend eigenlijk, uh, op wat je net zei: dat er geen verklaring voor goed gedrag meer is, uh, moet zijn voor een hoop ondernemers. Er is een vertrouwenslijn afpersing. Wat is dat? Ja, staatssecretaris Teven heeft gisteren de, nou, de vertrouwenslijn afpersing uh, gestart. Dat heeft het doel slachtoffers, slachtoffers van afpersing. Dan zijn die namelijk, er veel? Ja, dan zijn, nou, dat is nou juist de reden dat ze ermee begonnen. In 2007 is een onderzoek gedaan door een bureau. Uh, waar het bleek dat maar tussen de 0,14 en 1 procent... van de totale geschatte afpersingen bij ondernemers wordt gemeld. Dus ze krijgen per jaar nu maar zo'n 80 tot 100 van die meldingen binnen. Dat, dat moet er natuurlijk veel meer zijn. En denk bij afpersing niet alleen maar aan hè, beschermingsgeld- en mafiapraktijken... maar kenmerkend voor afpersing is dat er sprake is van dreigen met geweld, sabotage... het bekendmaken van gegevens die, om daarmee geld af te troggelen... of uh, goederen en bepaalde te Dat gebeurt dus aanleken. heel veel. Dat gebeurt vrij veel. En wat uh, het ministerie nu juist wil... in samenwerking met Horeca Nederland, Detailhandel Nederland en MKB Nederland... is gewoon een indruk krijgen van hoe groot is dat probleem nu eigenlijk... om het ook op te kunnen lossen. En daarvoor moeten ze wel meldingen hebben. Dus ik zal even één keer het nummer noemen. Het is een 06-2296-2771. En daar kun je anoniem melden. Die anonimiteit is door het ministerie uh, gegarandeerd. Dus doe dat vooral. Nummer ook te vinden op onze site neem ik aan... Iedereen Waarschijnlijk klikt. dadelijk sowieso. Ja, anders wordt het zo geregeld. Lijkt me belangrijk genoeg. Willem Overbos van het MKB Service Desk hoorde u. Hartelijk dank daarvoor. Informatie aan het programma terug te vinden op onze website Bedrijf. Dan even nog voor de sportliefhebbers. Bij de Champions Trophy is de wedstrijd Nederland-Korea geëindigd in 2-0. Nederland speelt dus de finale morgen weer tegen Zuid-Korea. Dan dadelijk om 2 uur begint het feest op... Radio 1 NOS Radio Tour de France tot volgende week. Samen thuis. Samen dros. Het is zondagmiddag kwart over twaalf. Tijd voor de Perstribune. Wie moet de kar eigenlijk gaan trekken? Deze week met gastpresentator Ruud Weijden. Welkom. In gesprek met Umberto Tan. Kenner van de nieuws, sport, showbase, scheren? en scheermesjeswereld. Waardoor het makkelijker glijdt en minder trekt. Door Renard Leon van Bon over de Tour de France. En zijn passie voor fotografie. Een mooie belichting, een mooie blik van hem. Verder de flops van tv-koningin Miss Bouwman. De herhaaloefeningen van Radio anker Lara Rensen. en tennisser Timo de Bakker. Op zoek naar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 Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl